De eerste Nederlanders zijn opgehaald uit Kabul. De eerste twee vluchten met Nederlanders aan boord zijn weg uit Afghanistan... volgens de minister van Buitenlandse Zaken Kaag. Het is onduidelijk of ze in een Nederlands toestel zitten... of door andere landen zijn meegenomen. Vanochtend maakte Frankrijk al bekend dat vier Nederlanders... in een Frans toestel zijn ingestapt, vertelt correspondent Frank Renaud. De Franse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat ze afgelopen nacht... 216 mensen hebben geëvacueerd uit Afghanistan. Ze zijn vanuit Kabul naar Abu Dhabi gevlogen en onder die 216 Mensen bevinden zich vier Nederlanders. Nederland is samen met andere landen bezig om meer vluchten vanuit Afghanistan te regelen. In Rotterdam is iemand opgepakt voor het beschieten van huizen in de wijk Feyenoord. Daar werden afgelopen maanden meer dan tien huizen beschoten. Raakte niemand gewond. De verdachte is een man van 18. Agenten vielen gisteravond bij hem thuis binnen... en zouden ook een wapen in beslag hebben genomen. Volgens de politie heeft hij iets te maken met minstens drie van die schietpartijen. Een oud Hells Angels baas is overgeplaatst naar een andere gevangenis, staat in de Telegraaf. Hij zou in de gevangenis in Zaanstad helemaal zijn eigen gang zijn gegaan. En medewerkers waren doodsbang hij bedreigde mensen en mocht de computer van het personeel gebruiken. Op die manier lukte het hem om een nieuwe motorklub op te zetten. Naar welke gevangenis hij is overgeplaatst, is niet bekend. Een boosheid onder festivalliefhebbers, want hoewel meerdaagse festivals nog steeds verboden zijn, ging gisteren een advertentie rond van een Formule 1 camping in Zandvoort. Klopt, zegt de burgemeester, je kan tijdens de driedaagse race gewoon je tent opzetten naast het circuit. Ja, we hebben enige tijd geleden de vergunning afgegeven voor een campingterreintje naast het circuit. Dat is een, een vergunning die met name bedoeld is voor een groot deel van de vrijwilligers die die, die tijd op het circuit werkzaam zijn. En daarnaast ook voor, voor andere mensen die daar willen verblijven. Het is niet de bedoeling dat het een gezellige festivalcamping wordt. Het oorspronkelijke idee zou ook zijn dat daar wat entertainment zou plaatsvinden. Dat is allemaal afgeschaald. Het is sec een plek om te slapen. De Grand Prix in Zandvoort is begin september. Het weer. Er trekken buien over het land, maar de zon kan er ook soms doorkomen. Ook morgen is het wisselvallig en aan de temperatuur verandert weinig. 18 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel veel vertraging op de A9 door de werkzaamheden daar. Om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen een file van 6 kilometer. Vertraging is daar bijna drie kwartier. De andere kant op Alkmaar richting Amstelveen. Een file van 6 kilometer voor knooppunt Rotterpolderplein. Vertraging is daar bijna een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Veel luisterplezier. The love, what's in store Love is the drug and I need to score Showing up, showing up Hit them run Boy meets girl where the beat goes on Stitched up tight Can't shake feet Love is the drug got a hook on me Oh Catch that buzz Love is the drug I'm thinking of Love is the drug for me oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Late at night I parked my car Staked my place in the single. The rest. Oh, catch that buzz. Love is the dog. I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the dog. Gotta hook in me. of me. Bewonnen met Rocky Music. Love is the drug. En ik ga door met The Brotherhood of Man Save your kisses for me. Tho it hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know. I'll be thinking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 Zandvoort wil de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voorbereiden. Zodat het evenement op een prettige, veilige en bereikbare manier kan plaatsvinden. De gemeente is verantwoordelijk voor het toetsen van de benodigde vergunningen... en heeft een regierol in de regie als host City van de Formule 1 Evenement. Daarnaast ziet de gemeente de komst van de familie 1 als kans voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort binnen de metropoolregio Amsterdam. De omgevingsdienst Eimond doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van de omgevingsvergunning waardoor de geluidsvergunning en Zandvoort doet dit zelfs voor de evenementenvergunningen. De hoofdevenement Dutch Grand Prix Zandvoort wordt georganiseerd door DGP Race BV. Een samenwerkingsverband van Circuit Zandvoort, Sportvibes en TIG Sports DGP heeft een contract afgesloten met Formule 1 en management over het organiseren van de race evenement. Waarom zijn de bananen krom? Brom! Zijn die b'na, zijn die b'na, zijn die b'na, zijn die zijn die b'na, zijn krom? Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Als je fout, dan hoor je bommen. Waarom zijn de bananen krom? Ik vind bananen lekkerder dan lekker. Waarom zijn de bananen krom? Ik hou alleen niet van een bananenstekker. Waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is rom. Dat kan wel zo wezen, maar ik wil weten waarom. Recht is recht en krom is krom. Dat weet ik zelf ook wel, want daar gaat het juist om. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Een banaan niet rechte Waarom zijn de bananen krom? Ik hoop dat iemand mij dat zegt Waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is krom Dat zei u net ook al, maar u zegt niet waarom Recht is recht en krom is krom dat weet ik, dat weet ik, maar ik vraag u daarom. Brom, zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Brom, zijn de bananen, zijn de bana zijn de Waarom zijn de bananen krom? Als hij recht was, kwam er een probleem van. Waarom zijn de bananen krom? Omdat die dan zo in zijn schil kan Daarom zijn de bananen krom Daarom Daarom Daarom, daarom zijn de bananen krom Droom Zijn dipna, Zijn de Zijn de Zijn de Zijn de bananen krom Daarom zijn de bananen groot. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Dixie Ace, een veelzijdige Limburgse band met een uitgebreide repertoire en een keer op keer volle zalen wist te trekken en hun door hun geweldige muziek. De informatie trad veelvuldig op tijdens countryfestivals en rock and roll shows, of met de combinatie hiervan. Gedurende haar bestaan kende de band vele muzikale hoogtepunten en ontvingen de Dixie Ace heel veel lovende kritieken met hun optreden, en uitgebrachte CD's en DVD's. Kortom, een gedreven band uit het land van het bronsgroen Eikenhout. Deze zeer productieve limburgse groep, die zich toelicht op zowel country- en rock and roll muziek, zijn hier met de Dixie Ace met Time is Tight.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 Alleen in Nederland washandjes? Nee. Er zijn een paar landen waar mensen zichzelf ook schoonwassen... met zo'n lapje badstof om je hand. In onze buurlanden, België en Duitsland, vind je ze ook. Net als in Frankrijk en Canada. In Quebec, het Franstalige deel van het land... waar een washandje een gant of toilet wordt genoemd. En in Iran zie je washandjes naar verluid met name in publieke badhuizen... De rest van de wereld gebruikt een ander wasvasthouder, zoals een spons of een waslapje, dat bijna hetzelfde is als een washandje, maar zonder dat je je hand erin kan steken. Verder zijn er overal, ook in Nederland, veel mensen die uitsluitend met washandjes wassen. The air. stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the new fontaine. You know sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay, in the year of the cat. Nieuw heeft de voorzieningsrechter een streep gehaald... door het beroep dat een aantal natuurorganisaties had ingediend... tegen de bouw van een tijdelijke tribune op het terrein van de circuit Zandvoort. De rechter vindt het belang van de rugstreeppad en de Duinhagendis... ondergeschikt aan het belang van de Formule 1. Waar de te extra tribune voor nodig zijn. Afgelopen donderdag stond Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang... Amsterdamse waterleidingduinen weer bij de voorzieningsrechter. voor de uitspraak in hoger beroep om hun gelijk te halen. Maar opnieuw kregen ze nul op rekest. Zij betoogden dat het gebied voor zeker zes jaar. voor de beide beschermende diersoorten. ondergeschikt zou zijn om in te wonen. De rechter bepaalt echter dat het economisch belang Formule 1 Heineken-Dutch Grand Prix zwaarder weegt. Volgens de rechter is de ontheffing van de wet natuurbescherming nodig om de Formule 1-race veilig en ordelijk te laten verlopen. Daarnaast is het aannemelijk dat Zandvoort en de omliggende regio economisch profiteren van het evenement. Twee jaar terug wees de bezwaren van de natuurorganisatie ook al af, waardoor de bouw van de tribunes kon doorgaan. Daartegen maakte de eerder genoemde natuurorganisatie bezwaar. Maar het verklaarde de rechter vorig jaar ook al ongegrond. Nu ging de organisatie opnieuw in beroep en ook dat beroep is dus door de rechter afgewezen. Karel van Broekhoven van de stichting Duinbehoud heeft aangekondigd opnieuw in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. Just one bar Just for a rainy evening When maybe stars are few Don't give up on us, I know We can still come through come through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 Voor inlichtingen, José von C. Het e-mailadres is vonce met een S, José at gmail.com. Ik herhaal, v-o-n-s-e-e-j-o-s-e, -E -E at gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s'avonds. U bent van harte welkom bij De Protestantse Kerk, poststaat nummer 2. Na 10 september bent u van harte welkom bij de Singers. Kom een keertje kijken bij een repetitie en dan ziet u vanzelf hoe gezellig het bij ons is. Teller. Hi. Ha, ha, ha, hi. Hi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Hey, Chef, I not a <laughs> Als David Dundas met Jeans On. Voelt u zich niet helemaal thuis in Windows 10? Wij behandelen de laatste nieuwe kenmerken van Windows 10... zoals het startscherm met de tegels en de apps. De privacy, de mogelijkheden van internet en de e-mail enzovoort. De cursus is niet moeilijk en gaat in rustig tempo. Van 14 tot en met 21 september van 10 tot 12 uur. En dat kost u 22 euro in samenwerking met SeniorWeb. En dat is natuurlijk in de blauwe trend. ...geboren in El Centro in Californië. Ze werd bekend van de rock'n'roll duo Sonny en Cher... ...samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. Ook maakten ze toen al solo-opnames... ...en Sonny en Cher scheiden in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Elman... ...en scheide weer in 1979. Later volgde nog een relatie met bassist Gene Simmons van Kiss... ...en gitarist Les Dudek. Ze hebben twee kinderen... Als zijn en musicalster scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met een heruitgave van I Got You Babe... samen met het tekenduo Beefs and Buttonhead van MTV. In 1998 scoorde ze de grootste hit uit haar carrière met Believe, een wereldwijde nummer 1 hit... waaronder in Nederland en Vlaardingen. Hier is Cher met Believe... Einde van het eerste uur Lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo. Tot straks, na de commercials.